Vijf medewerkers van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. De vijf werken op de verpleegafdeling Chirurgie. Daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Ook in het UMCG in Groningen zijn de afgelopen weken opnieuw besmettingen vastgesteld. Het gaat om 20 medewerkers en studenten. Sinds begin augustus zijn in het Groningse Ziekenhuis 37 medewerkers en studenten besmet geraakt met het virus.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 Oh, it's time so let me give it back to you But back to you Purpose, yeah, you're gonna I breathe, you're gonna be all Forgotten song The devil wrapped his arms Around our wild hearts And from that moment We knew nothing could go wrong